Van 12 uur. Joris Stubinitski met het NOS-kanaal. De Amsterdamse Belmerbaaiens wordt een asielzoekerscentrum. In de oude gevangenistorens in Stadsdeel Oost. Complex voor duizend mensen. De opvang is voor maximaal anderhalf jaar. Dan wordt het complex gesloopt en komen er huizen. De komende maanden wordt de Belmerbaaiens geschikt gemaakt voor asielopvang. De tralies verdwijnen en een deel van de gevangenismuur wordt gesloopt. De eerste asielzoekers komen in augustus. De Braziliaanse president Rousseff moet vertrekken, vindt de meerderheid van het parlement. Ruim twee derde van de senatoren stemden voor afzetting. Rousseff is geschorst en vicepresident Michel Temer neemt het voorlopig over. Rousseff wordt verdacht van gesjoemel met de begroting. Er komt nu een proces om te kijken of ze schuldig is. Ze zal begin augustus niet de Olympische vlam in Rio de Janeiro aansteken. Het is vandaag zes jaar geleden dat in de Libische hoofdstad Tripoli... 103 mensen omkwamen bij een vliegtuigcrash... onder wie 70 Nederlanders. Eén iemand overleefde, de toen negenjarige Ruben. In Nieuwegein wordt vanmiddag een monument onthuld... ter nagedachtenis is aan de slachtoffers. 4000 Syriërs die op de rand staan van de hongerdood... hebben voedsel en medicijnen gekregen van het Rode Kruis. Ze zitten in de stad Daraya... die sinds 2012 is omsingeld door het Syrische leger... Vorige week gaf het regime van president Assad toestemming voor de hulptransporten. De hoofdtrainer van Excelsior vertrekt. Alfons Groenendijk zegt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Hij werkte pas een jaar bij de Eredivisieclub. Ook Ajax moet op zoek naar een nieuwe trainer. Vanochtend bevestigde Frank de Boer en de Amsterdamse club dat de Boer vertrekt. Ook assistenttrainer Orlando Trustvol gaat weg.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja. Ja, ben je naar buiten kijken? Ik denk werkdag. Het <laughs> is lekker weer buiten hoor. Lekker windje is er. Ah, het is geweldig. Het is uh, niet zo benauwd als gisteren. Gisteren was het benauwder. En de temperatuur is perfect. Lekker ja, wie... zo 24 graden. Ja. Oh, ja. Maar zondag was... is het weer 11, hè? Ja, <hums> waarom zeg je dat nou? Nou, nee. <hums> <hums> om, om, om je een beetje geestelijk voor te bereiden. Ja. Het blijft niet zo. We krijgen weer een hele koude pinkster, als ik het goed begrepen heb. Ja. Ja. Maar, uh, nou ja, dat, kijk, ja. ze kunnen nog niet eens een uur van tevoren goed voorspellen. Dus het kan zomaar zijn dat het sneeuwt. <hums> Nee, ja, dat kan niet meer. Het is, het is, het is mij, hè. De ijsheilige. Eh, wanneer is de ijsheilige eigenlijk? Ik heb geen idee. nu weet ik eigenlijk ook niet. Het nee. Zullen nou toch wel een keer geweest zijn? Ja, dat vind ik wel. Maar goed, er is weer een hoop nieuws. En uh, Frank de Boer weg bij Ajax. En uh, nog meer van dat soort fraaie oh, nieuws. Oh, om... oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, nee. oh, oh ik, ik vind oh. dat hij gelijk heeft. Dat hij weggaat. Ja. Hij maar waar blijft. moet hij heen dan? Huh? Maar waar moet hij heen dan nu? Dat weet ik niet. Ja. Maar, nou, Frank de Boer heb ik geen medelijden. Hoor. Die kan best een jaartje zonder. <hijs> Ik denk dat hij nog wel een bank van. Nou, heeft dat niet een jaartje kan uitzien. Nou, dat moet ook wel. Als je dat huis van hem ziet, dat, dat kost heel wat geld elk jaar. No. Mijn goeie. God. Ja, ik heb Overlopen. gehoord dat ik, ik heb Everton in Engeland horen noemen, maar of dat allemaal waar is, weet ik niet. Maar ik heb, ik heb Everton horen noemen. Oh, goed. Oh. Ik denk dat we daar morgenochtend bij Watertoren Sport van Henny Ruckert wel meer over zullen horen. Ja. Denk Misschien ik zo? Ik heb wat voor Nee. Hij wil omhoog, niet naar beneden. Maar morgenochtend is het ja. tussen 10 en 12 waterkoren. Ja, sport alles over sport, hè? Ja, dan horen ja. we er wel meer van onze ridder. Nou. Ja, ja. Maar oh. uh, goedemiddag, luisteraar. Ja, oh ja, hadden we dat nog niet gezegd? En, nee, oh? nee, nee. Jij viel meteen over het weer, jongen. Slordig, oh, ja, slordig. Ja, nee, Goedemiddag allemaal. En, en natuurlijk een hele fijne, smakelijke lunch, hè? Door uh, Ruud en mij toegewenst. ja. En als je een broodje over hebt, kom maar brengen. Nou. Ah, ik zag dat jij een bakje er had staan, toch? Ja, ik moet een beetje afvallen, Ruud. Oh, dat oh. wordt te erg. Oh, waarvan? Van de trap? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, je moet gewicht kwijt? Ik moet gewicht kwijt, ja. want maar jij ja. legt goed, behoorlijk wat gewicht in de schaal. Ja, dat moet wel eens blijven, moet dus een keertje afgelopen wezen. Oh, okay. <laughs> Goed, nou, ja. uh, wat hebben we vandaag allemaal? We hebben vandaag... Het regio-nieuws. Uiteraard. We, we hebben vandaag uh, drie één. We hebben natuurlijk de vrijwilligersvacature van de week. Straks om kwart over één. Ja. En uh, we hebben het regio-nieuws. Nou. En het weer. En het weer, ook nog. En, en, en uh, de, het liedje van de sidekick. Ik, oh, ik heb het briefje nog in de, bij de redactie liggen. Ik weet van ik. Ja, oh, ik heb zulke lekkere ik nummers weet uitgezocht. van ik. ja. Nou, dan moet je wel heel snel zijn, hoor. Want, oh. Anders kan de computer het niet meer verwerken. Die is zo langzaam. <laughs> <laughs> oké, okay, nou. Eh, ondanks dat we pas beginnen, zeg ik toch goeiedag. Ja, ik zeg toch maar goed goeiedag. Tot ziens. Ja, oké. Okay, goed goodbye. Ja, goodbye. bye. Bye. donderdag vandaag. Nou, in ieder geval, die uh, goodbye, ja, uh, jammer. Hij brak af, hij brak af, ging gewoon fout. Dit is uh, David Bowie met Lazarus. scars that can't be seen I've got drama can't be stolen Everybody knows me now twee dagen voor zijn dood uitkwam... ...en zogezegd als een soort cadeau aan zijn vent. En twee dagen daarna was het gebeurd met de maestro... ...David Bowie met Lazarus. De nummer was overigens al eerder bekend, want Dit stond al meer als, als single... Uh, daar ...een paar weken daarvoor al uh, op de media, zou ik maar zeggen. Goed, Lazarus dus en David Bowie van zijn laatste album... Star. Ja, het is, het is het door qua. Oh, het is al 16 over 12. We oh, oh, oh. zijn een minuut te laat. Oh, oh, oh. Okay. <laughs> Zie ik jij dan weer te lachen? Een minuut te laat. <laughs> is zo... ja, dat, dat gebeurt je wel eens vaker hoor. Nu is Lex Harding boos. <laughs> ja, is huh? dat zo? Ja, bel dan. Oh? Maar blijft maar 3 in 1, zei hij. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nou, oké, okay, die gaat nu komen. Ik heb een krakende koptelefoon. Ook dat nog. Nou, dat he, ik hoor ook een kraak, hoor. Hou oh, jij ervan? Ja, ik hoorde ook kraken. Oh, dan ligt het in de opname. Ja. Goed. <laughs> <laughs> dan is het de schuld van Bowie. 3-in-1-1-1. Wantol één, één, één. Ernie en de Shakers. Longtol Ernie en de Shakers. En uh, dat was een, een hele leuke 3-in-1 trouwens. Uh, het was een bandje dat uh, uit Arnhem kwam. Rockroll Ernie of uh, Longtol Ernie, dat weet u misschien. Ze kwamen uit, uh, uit Arnhem vandaan. Uh, een groep uh, studenten van de kunstacademie daar begon. Een bandje dat heette de Moons. En dat was uh, in de jaren zestig natuurlijk. En een van de prominente leden, of die later zeer prominent zou worden, was Herman Brood. Uh, hij speelde in het bandje tot totdat hij uiteindelijk zijn carrière zou gaan voortzetten bij, bij uh, QB en The Blizzards. Waar hij natuurlijk uh, prachtig piano speelde. Uh, we denken alleen maar aan het beroemde album Groeten uit Grollo. Uh, het was uh, toen de tijd zo dat Herman Brood ter uitgang ging. De band nog een tijdje door onder de naam Moon. Uh, onder andere. Uh, Grootheid. Jan Rietman zat onder andere in die band. En uh, ik kan me Jan nog heel goed herinneren uit 19... was het, 71, toen ik hem tegenkwam... in het concertgebouw in Amsterdam... bij het uh, Yamaha Electron Orgel orgelconcours Toen streden wij tegen elkaar. Hij won. <lacht> um, ja. Nou, dat had weinig gescheeld. Maar ik, ik maakte een foutje. Dus daardoor uh, verloor ik. Maar uh, even... Nou ja, je... misschien, misschien wel prettiger hoor. Ja, dat ben Want ik. Want anders had jij de pispaal van André van Duin geworden. Ja, precies. Eh? Ja. Ja, had gekund. <laughs> nou, ben ik ook geweest hoor. Maar goed, maar oh, niet oh. uh, Goed, we gaan Laten even door. de volgende uh, keer. Ja. <laughs> uh, de band werkte als volgt. Uh, ze hadden een grap bedacht met uh, het, het verhaal Longtol, Ernie en de Shakers. Uh, en ze deden het zo dat voor de pauze van hun concerten er speelde eerst Moon en dan pauze en dan kleden ze zich snel om in rock'n'roll uh, kleding en vetkuiven en dan werd rock'n'roll uh, uh, uh, uh, Longtol, Ernie en de Shakers. Maar ja, uh, zoals te doen gebruikelijk. Uh, het commerciële gedeelte dat overwint van het progressieve gedeelte En zo doen, uh, werd er uh, Longtol, Ernie en de Shakers werd een heel groot succes. De um, grootste hit die ze hadden was het natuurlijk het prachtige Do You Remember? Die heb ik expres nou eens een keer niet gedraaid, want die hoor je vaak nog. Ik heb een paar andere nummers van ze ge gepakt en dat zijn allemaal nummers die voorkomen op die prachtige uh, CD, die uh, serie die uh, onlangs verschenen is. Uh, tientallen albums, The Golden Years of Dutch Pop Music. En daar zit uh, Long Tall Ernie ook in. U hoorde de Golden Years of Rock'n'Roll. Daarna hoorde u uh, uh, Rock'n'Roll Part 3. En als laatste de Elvis Presley medley. Nou, dat was het Long Tall Ernie. En de Shakers in de jaren tachtig stopten het verhaal helemaal. Uh, Prominente leden waren natuurlijk uh, Jan Rietman op de piano. En Arnie Treffers, dat was uh, de uh, voorman, oftewel de zanger. Dat was hem. Lottentol, Ernie en Shakers. En dan kijk ik, naar de... Oeh, kijk ik naar de klok. En wat zie ik dan? Dolly zit hem al helemaal kwaad aan te kijken. Het <lacht> valt wel mee. Woest zit ze me aan te kijken. Ja. Ik zie het. Ik zie het. Anderbaan. Ziedend. voor de klok he, die Dolly. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars en uh, kijkers die uh, de webcam volgen. Hallo! Ja! Uh, inderdaad, het regionale nieuws van 12 mei 2016. Meerdere personen hebben woensdag vanaf de brug in de Kruisstraat in Haarlem fietsen in de gracht gegooid. Een getuige heeft drie foto's van de verdachten gemaakt en de politie onderzoekt de zaak. De fietsen liggen in de gracht en zijn daardoor onbruikbaar geworden. De politie kwam net te laat om de verdachten op heterdaad te betrappen. Maar dankzij de foto's van de getuigen en duidelijke signalementen... Zijn de gegevens van de verdachte volgens een bericht op de Facebookpagina van politie Haarlem bekend? De politie onderzoekt de zaak. Een harde botsing tussen twee auto's heeft gistermiddag rond 10 voor 6 voor een opstopping gezorgd op de Zandvoerteweg in Aardenhout. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van de Van Vollehovenlaan. Politie, brandweer en ambulance rukten uit. Een vrouwelijke inzittende moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Doordat een rijbaan gestremd was, stond het verkeer richting Zandvoort en Heemstede muurvast. Automobilisten vanuit Zandvoort moesten omrijden via de meester H. Enschedeweg. Politieagenten regelden tijdens de afhandeling van het ongeval het verkeer. Nou, de gewonde vrouw hoeft de nabehandeling gelukkig niet mee naar het ziekenhuis... en na ongeveer drie kwartier is de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. De handhavers van de gemeente Zandvoort presenteren vandaag om twee uur... het nieuwe uniform voor buitengewoon opsporingsambtenaren... in aanwezigheid van burgemeester Niek Meijer en wethouder Gerard Kuipers... Met dit uniform wordt de herkenbaarheid van de Zandvoortse handhavers in het dorp vergroot. Inmiddels zijn er al veel gemeenten die ook het nieuwe landelijke uniform hebben aangeschaft. Nog even voor alle duidelijkheid, de handhavers leveren een belangrijke bijdrage... aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in Zandvoort. Zij doen dat door zichtbaar op straat aanwezig te zijn... en als het nodig is burgers en ondernemers aan te spreken op hun gedrag... Bij overtredingen mogen zij sancties opleggen. Onveilige of illegale situaties pakken zij aan... of melden zij aan de bevoegde instanties of de politie. Als iets onduidelijk is, geven zij uitleg over het doel van regels... en verstrekken ze informatie over gemeentelijke procedures. Dan het laatste berichtje. In Haarlem zijn gisteren maar liefst vijf watertappunten in gebruik genomen op de Grote Markt, Stationsplein, Waardmolenpad, Kleverlaan en de Kleine Houtweg. Een watertappunt is een drinkwatervoorziening in de openbare ruimte... waarbij iedereen gratis zijn of haar flesje met kraanwater kan vullen. De tappunten zijn voortgekomen uit de motie Heerlijk Haarlems Drinkwater... waarin de gemeenteraad het gezonde en duurzame karakter... Eh, waaronder dus minder plastic flesjes en minder rommel op straat van watertappunten aan kaarten. Het initiatief van de gemeente Haarlem en Drinkwater PWN... is niet alleen goed voor het milieu... maar draagt ook bij aan de gezondheid van inwoners en bezoekers van Haarlem. Nou, en nou vraag ik me stiekem af of Zandvoort gaat volgen. Maar uh, dat waarschijnlijk een andere keer. Wij gaan over naar de weerberichten. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag beleven we weer een mooie zomerdag in mei. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft droog. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 24 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en is het droog. De Noordoostenwind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur gaat dalen naar zo'n 14 graden. Morgen dan schijnt de zon ook weer flink en is en blijft het droog. De vrij krachtig toenemende wind draait in de loop van de dag naar Noord en daarmee begint de operatie afkoeling. De temperatuur stijgt aanvankelijk nog naar 19 graden, maar in de loop van de dag gaat de temperatuur dalen. Helaas, helaas. Dit weerbericht volgens Rico Schreuder. Mahogany, zo heet het officieel. Do you know where you're going to? Wordt nog velen genoemd. Maar het heet gewoon Theme from Mah Mahogany. En eh, Mahogany was een film. En die was aangevraagd door onze sidekick Dolly. Ja. Yeah. Romantisch meisje hoor, die Dolly. Ja. Yeah. Ja, echt wel. Een romantisch, <laughs> meisje kan horen, hè, een romantisch meisje hoor. Kijk goed hoor, heel romantisch Heel romantisch meisje. Ja, ja. Maar, waarom dit nummer? Heeft dat een reden of niet? Nou, ik, ik, ik had als kind had ik die, die LP van Diana Ross en dit was gewoon een van mijn favorieten daarvan. Ja, ja. En ja, dan, uh, ja ik, ik vond dat gewoon uh, mooi. Ja, waar ga je naartoe met je leven? Dat weet je niet als je nee. een jaar of veertien, bent terwijl je naar dat nummer zit te luisteren. Ja. Ja, weet ik veel dat ik ooit naar CFM toe zou gaan. Dat, dat wist je toen nee, nog niet. Nee, dat, dat bestond toen ook nog bestond niet. Tij, niet. Dus tij, tij, tij al, dat bestond ja, dan dan dan dan nog helemaal je niet. Dat wist je toch niet in die tijd? Nee, dat was 1975 nee. ongeveer zoiets. Ja, 66, zoiets, zo Toen dacht zoiets. ik nog dat ik gewoon juf voor de klas zou worden. Ja, ja. ja nou, er is niks van terechtgekomen. Nee. Nee. Gelukkig voor die klas. Dus, uh, nou, weet ik niet. <laughs> weet ik niet. denk dat ik een hele leuke juf zou zijn geweest. Ja, hartstikke leuk. Ja, hartstikke ja. Ja, ja, daar ben ik ook van overtuigd. Het <laughs> nee, zou, ja. zou in ieder geval lachen zijn, met je, dat wel. Maar goed, uh, Team from Mahogany. Prachtig ik kan me gewoon. dat nummer, nummer goed ja. herinneren, want ik heb het zelf ook nog, ooit nog eens opgenomen. Oh. Op, een, op een orgelplaat. Ja, ik zal het eh, vergeten. ja ik oh. ben, In 1977 ja. was ik net terug uit Japan. En toen hebben uh, we jij, jij in Japan geweest? Ik ben in Japan geweest. Ja, ja. Hoe lang dan? Veertien dagen. Oh, 14 veertien dagen. Ik heb veertien dagen in Japan gezegd. En toen ja. dacht je ineens van... hé, hey, ik ga Team From niet ja, nemen. Ja, dat dacht ik toen ineens. Ja, ja, ja, zomaar uh, uh, ineens. Ja. Goed, oh, maar, hey, Hoe is het mogelijk, hè? He? Hoe is het mogelijk ja, allemaal? Ja, ja dat uh, is precies 40 jaar geleden dat ik in Japan was. Jeetje. Ja, 1976. Dus je ja, en dat je dus ook dat je dat nummer hebt opgenomen. Dus ja. Ook al 40 jaar terug. Dat is ook al 40 jaar terug. Dat dat nummer zo oud is, hè? Ja, ja, dat ja, is wel heel oud, hoor. Zo. Ja. ja. Maar goed, ja, uh, ja Japan, 14 dagen. Japan. September, uh, nee, 2000, eh, september 1976. Dan en was dat echt uh, voor vakantie? Of, nee, of nee, nee, nee. nee dat Nee, nee. nee, het was een concours. Een concours ja. in Japan. Ja, ik was toen Europees kampioen en toen mocht ik uh, wat echt? Ja, uh, met met orgel spelen. Ja. Zo, Zut, ja. jij hebt ook wat meegemaakt ik in je leven. He? He? Zo, ja, helemaal is... naar Japan, laat Lea het maar niet horen. Ja, oh. ja ik was er echt en ik Zo. heb uh, Tokyo, Hamamatsu, en Kyoto en Nara en dat heb ik allemaal gezien. Oh, prachtig, ja. mooi. Mooi, ja. Ja. Maar, maar, maar viel jij daar niet vreselijk op? Want jij bent natuurlijk niet echt klein van postuur. Je bent een hele lange, uh, forse kerel. Nou, we waren met meer en... mensen uit het westen. Dus dat viel voor mee. Oh, die waren ook uh, goed ja, aan de maat? Ja. ja? Okay. Want wat, hoeveel meter ben jij nou eigenlijk? Hoeveel meter ben jij nou eigenlijk? Ik bedoel, hoe lang ben jij nou eigenlijk? Uh... 4 meter 20. <laughs> we gaan muziek draaien. Ja, ja, ja, ja. Common Limits. Samen met Bos de Hos. Oudje van Dolly Parton. Het is leuk.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 Nothing I can With you. My happiness depends on you or whatever you decide to do, Jolie. Het liever van Dolly tempeerde ik toch zo een nieuw leven kunnen inwijzen. Oh, sorry, wel Dolly Parton. <laughs> ja. Common Linnets waren dat. En uh, met Bos de Hos... En uh, het is inderdaad een oud liedje van uh, Dolly Parton. En zij hebben dat nieuw leven ingeblazen. En ik vind het gewoon lekker. Gisteren, dames en heren, in uh, de vinyljaren hadden we het over Steve Winwood. En uh, toen zei Angela gisteren al dat hij uh, dat vandaag jarig zou zijn. Nou, dat klopt ook. Hij is net zo oud als ik nu. 1968, uh, hij is nu 68 geworden. En gisteren zei ik ook dat uh, de, acht, de, de flipside van het singeltje... 'Gimme Some Loving, uh, dames en heren, dat... Uh, Stevie uh, daar goed liet horen dat hij ook heel erg goed jazz kon spelen. En ik denk, ik ga toch eens naar kijken of ik dat nummer ergens kan vinden. Want dat is best leuk om dat eens een keer te horen. Want dat wordt eigenlijk nooit gedraaid, dit. Nou, ik heb het gevonden. En uh, ja en ik, ik ga er toch van, hoop ik, van laten genieten. Steve Winwood in 1965 of zo, 66, op Hemeltorgel In de stijl van Jimmy Smith. En hij doet dat echt geweldig. Uh, die hele band trouwens. Want de Spencer Davis Groep speelde gewoon popliedjes. Maar konden ook heel goed jazz spelen. Dat ga ik u nu laten horen. Voor de jazzliefhebbers, vooral natuurlijk. Steve Winwood samen met de Spencer Davis Groep in Blues F. was een jochie van 17 jaar, want dat was hij, 16 of 17 zo, jaar. was ongelofelijk. Hij... Ja, dat was hij, uh, hij, hij was 15 dat hij, uh, dat hij bij de Spencer Davis Group binnenkwam, ja. en uh, nou, die hit Gimme Some Loving natuurlijk, dat was, als ik het goed heb, 66. Ja. En uh, dat werd ook een knijter van een hit in, in Amerika zelfs, en uh, daarvoor hadden ze al hits gehad met Keep On Running en zo, dat soort, dat soort liedjes. Maar uh, dat hij dit ook kon, hè? Dat, dat bewijst gewoon. Het is gewoon, het was, echt een, het was echt een wonderkind in de tijd, ja, zeg maar ja, een ja. beetje. Prachtig mooi. Steve Winwood dus met de Spencer Davis Group. En uh, dat was toen de tijd, de flipside, dus het achterkantje zeg maar, van het volgende nerd. Wat we nu natuurlijk gaan draaien. Ja, dat doen we ja, gewoon. Ja, Op ZFN wordt iedere oude oude platina. <lacht> Wereldnummer, dit. Blijf een wereldnummer. Stevie Winwood samen met de Spencer Davis Group. En dat nummer dat heet. Uh, Gimme Some Lovin'. Ze hebben daar ook een knijterhit mee in Amerika. Maar toen hebben ze er wel iets aan aangepast. Uh, er was een koubelletje, wat percussie aan toegevoegd. En met name ook wat dameszangeresjes. Om uh, de Amerikaantjes nog een klein beetje meer in te pakken. Maar dit was gewoon de pure versie. De pure versie, zoals hij hier in ieder geval. Wel een heet werd. Geweldig nummer. Stie. Dit is Tom O'Dell. Dat is een nieuwe van hem. En hij heet Magnetized. En dat is de laatste voor het nieuws. your name van 1 uur. Met een stom model met zijn nieuwe Magnetized. Tot zo.